Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Opnieuw grote protesten in Israël. In Tel Aviv gingen 150.000 mensen de straat op omdat ze willen dat premier Netanyahu opstapt. Ze denken dat hij de oorlog aan het rekken is zodat hij langer premier kan blijven en niet vervolgd kan worden voor corruptie. Ook vinden ze dat Hamas de Israëlische gijzelaars moet vrijlaten. We are here to demand the terrorist Hamas to bring back our hostages. It all started with the hostages and it will all end with the hostages back home. Ook in onder meer Jeruzalem is gisteravond gedemonstreerd. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn drie doden gevallen door een Russische luchtaanval. Ook zouden 52 mensen gewond zijn geraakt. Drie raketten kwamen neer op een bedrijf en een vierde op een appartementencomplex. Meerdere verdiepingen daarvan zijn ingestort. Op een camping in Vrouwenpolder in Zeeland zijn gisteravond twee Duitsers gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om een man van 69 en een vrouw van 53. De politie denkt dat ze een relatieconflict hadden. Zowel de man als de vrouw liepen steekwonden op. Een van hen moest worden gereanimeerd. En je mag weer de toeristen uithangen op het Italiaanse eiland Capri. Donderdag ging daar een, ging daar een belangrijke waterleiding kapot. Repareren ging maar moeizaam en het dreigde een drinkwatertekort. Daarom besloot de burgemeester dat dagjes mensen tijdelijk niet meer welkom waren. We een oplossing de crisis op de isola di Capri. Booten die toch naar het eiland gingen moesten omkeren. Nu alles weer gefixt is, mogen de duizenden toeristen per dag hun instafoto's weer komen maken. Het weer nog, volop zon vandaag. Pas halverwege de middag kunnen er her en der wat wolken komen. En het is zo'n 20 tot maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Live. Vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio. Race Radio. ZFM. ZFM. Letters. Stranglers, no more heroes. ...bij het tweede uur van ZFMGS... ...samenstelling, presentatie, Auko Beuving. Maar we zitten hier op een hele bijzondere plaats. We zitten te midden op het circuit... ...in Fitbox nummer 7... ...met een prachtig uitzicht op de baan... ...waar inmiddels weer allerlei grandioze wagens voorbij scheuren. Het is wel een bijzondere uitzending van ZFMGS... ...want we doen het samen met ZFM Race Radio. En in dit uur gaan ook interviews plaatsvinden. Hier aan tafel zitten Benno en Hans Botman. Hans Botman gepokt en gemazeld in de racewereld. En Benno, ik geef jou het woord... want jij hebt Verschillende vragen voor Hans begreep ik. Dank u wel. Dankjewel, je wel. Dank Ja, het microfoon staat open. Dankjewel, je wel, En een hele goede morgen vanuit een zeer zonnig circuit. En waar je ook ter wereld luistert. Hier is het lekker warm. En met een lekker windje erbij. Dus het, niet te warm. Dus dat gaat helemaal goed komen. En in dit eerste uur. Of in het tweede uur vanaf het circuit. ga ik praten met Hans Botman. En nou, dat heeft zo zijn redenen natuurlijk. En daar kom je dus het komende uur. Kom je daar helemaal achter. Want, uh, nou Hans, uh, welkom natuurlijk ja, in, in onze uh, uitzending ja, nou. en um, ik begin altijd bij het begin uh, Hans, uh, want ja, een mens is ooit is geboren en waar stond jouw wieg? Nou, mijn wieg heeft gestaan in Lutjebroek. Lutjebroek. Weet je waar het ligt? Nee, Tussen horen en Enkhuizen, het is okay. West-Friesland inderdaad. Okay. En mijn uh, ouders die kochten een sigarenzaak hier in Zandvoort. Ja. En uh, nee, ja, ik was tien jaar, dus uh, ja, dan je moet je mee hè, dat kan niet anders. Nee, ja, je hebt geen keuze natuurlijk. Nee, geen keuze. En toen kwam je dus in Zandvoort wonen. Ik kom in Zandvoort wonen, <kwijnt> ja, en, en, en naar school natuurlijk. Naar school, ik heb nog twee jaar op de Maria school gezeten hier op de uh, lagere school. En uh, daarna in Haarlem uh, uh, onder andere oog gedaan. En uh, ja, Toen ben ik eigenlijk op toevallige wijze in de journalistiek gerold. Toevallig? Nou, toevallig op die manier. Uh, ik uh, zat bij de Zandvoort Boys, dat is TZB, een voetbalclub. En daar, uh, daar zat ook iemand, Ton van Niekerk uit Haarlem, en die, uh, die deed uh, af en toe het amateurvoetbal voor het Haarlemse Dagblad. En hij zegt tegen mij, van, want ik uh, was bij het TZB Nieuws betrokken, dat was het blaadje wat elke week ja. uitkwam. En hij zei, misschien is dat ook wat voor jou. Als je dat leuk vindt, dan ben ik gaan praten. En, uh... Ja, ik, ik, ik had niet zoveel moeite met Nederlands. Toen kon ik uh, amateurvoetbal, uh, over amateurvoetbal gaan schrijven. Ja. En zo is het er gekomen. Maar hoe, hoe, uh, wat, wat uh, had je eigenlijk überhaupt wat met sport? Nou ja, in die manier, ja ik denk het wel. Ik uh, volgde dat wel en uh, werkstukken gemaakt van de Olympische Spelen 64. Oké, okay, ja, nou. aan. Maar in ieder geval... Uh, wat, uh, wat zeg je Olympische Spelen van? Uh, ik dacht, uh, ja, 64, was ik 10 jaar maakte ja. ik al plakboeken van... Uh, Anto uh, Geesink, Oh ja, ja, ja. En, uh, ja, ja, ja. ja, Want, ja. Dat waren, waren mooie tijden. Hij was een held hè, in Nederland. Ja, 36, 36 jaar geleden. Ja dat, <laughs> ja, dat Want, dat pijn, ja, dat doet een beetje pijn, Os. Dus ja, dat doet ja. een beetje pijn. Maar in ieder geval, uh, uh, via uh, dat, dat, dat uh, medewerkerschap bij het Haan toch wat. Ja. Uh, voordat ik uh, eindelijk samen deed bij de MEO, vroegen ze me al of ik in vaste dienst wilde komen. Zo. Dus uh, dat was, uh, en, uh, toen ben ik wel geslaagd. En toen ben ik eigenlijk direct uh, uh, begonnen. Bij, ja. uh, in, dat was in 1976. Uh, ja, ja. Even terug naar de, de sigarenmagazijn van je ouders. Uh, voor de uh, luisteraars. Waar stond dat? Nou, dat was het uh, sigarenmagazijn Drommel van uh, uh, Jan Drommel. In de Haltstraat nummer 9. Uh, wat uh, momenteel Primera is, zeg maar. En uh, mijn vader overleed op vrij vroege leeftijd uh, toen we hier net, eigenlijk net waren. En toen heeft mijn zuster het overgenomen en die is getrouwd met Lissenberg. Mm -hmm. En uh, Hans Lissenberg en uh, toen is het sigarettenmagazijn Lissenberg geworden. En dat heeft tientallen jaren bestaan. En nu okay. is het de primera. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en hoeveel broers en zussen heb je? Ik heb uh, één zus en uh, twee broers. Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. En allemaal nog hopelijk in goede gezondheid? Ja hoor, allemaal mm -hmm. nog, uh, werkt het allemaal handig volgens ja, mij. Uh. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> we gaan we gaan alvast weer even naar muziek. Thomas, inmiddels ook aangeschoven. En um, Wat heb je voor, of Auken, wat heb je ja, voor ik, ons klaarstaan? Ik heb een nummertje gevonden. Men are just like streetcars. En dat wordt gezongen door Howard Rooster. En dat komt van een, uh, ja, dit was er wel echt een uit de oude doos. In de periode 1930, 1940 maakte zij muziek. En het komt van een cd'tje, Those Dirty Blues. Howard Rosent. Born each and every day. If you miss this one here, you'll get another one right away. You may stand on the corner, but you won't have to stand there long. You may stand on the corner. But you won't have to stand there long Before the men will ask you Little girl, what are you waiting on? going west. Men are just like streetcars, some going east and some going west. The one that is so crowded is the one that you can love the best. You don't have to stand on a corner wondering where you can find a man. You don't have to stand on a corner, wondering where you can find a man. Because men are just like streetcars, you can catch one on every hand. En ja, Auken, wat waar, hebben we naar geluisterd? We hebben geluisterd naar de Howard Roset... Men are just like streetcars. Ja, ja. Maar nou, dit zijn geen streetcars die hier rijden. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, eh, maar het is wel lekkere muziek uh, zo. Eh. Ben je met... daarmee opgegroeid, Hals, met dit ja, soort ik muziek? Ik ben niet opgegroeid, nee, met nee. Jazz. nee maar ik, ik, ik mag hier wel naar luisteren. Ja, ja, ja, ik ook, vind het ook lekker. Ondertussen worden wij gewezen door de technici op uh, uh, Prins Bernhard uh, Thomas, die rijdt rondjes. Uh, wat heb jij uh, daarover ja, te vertellen? Ik, moet ik even achter mijn speaker hoor. Ja. <laughs> Hij uh, met, rijdt inmiddels op uh, plek 7. Met, met wat voor wagen? Met een Mosler MT900R. Oké, oké. oké. Hij gaat, uh, had er net wat mensen in zijn nek hangen, maar nu uh, heeft hij zich helemaal vrijgereden. Hij en, rijdt uh, nu naar het schijvlak toe. En, nou, kijk eens aan. De prins naar het schijvlak. Uh, Ik maak even een klein uh, zijstapje, Hans. Ja, Want ja, ja. um, in jouw... Uh, Loopbaan als journalist heb jij ook het Koninklijk Huis uh, in je portefeuille gehad? Ja, is, uh, in, uh, ik ben in 2009 gestopt, maar ik heb inderdaad. Nee, wat uh, 2010, 2012, weet het, ik weet niet. Maar in ieder geval, uh, de laatste jaren heb ik nog uh, anderhalf, twee jaar het Koninklijk Huis gevolgd. Ja. Hoe was dat? Nou, ja, Moet je dan eens kennis maken? Word je uh, gescreend en zo? Nou, je wordt wel gescreend door, door de RVD natuurlijk. Uh, ik ben onder andere mee geweest naar een. Uh, uh, een, een reis van uh, koning, toen nog koningin Beatrix naar uh, India, dat was een uh, staatsbezoek. Hè? En uh, daar waren uh, uh, toen ook Willem-Alexander en, en Maxima bij. Uh, later zijn wij dan met uh, Willem-Alexander en Maxima doorgevlogen naar uh, Tim Dat is uh, in de Himalaya-gebergte. Uh, Dat was ja, een interessante reis moet ik zeggen. Ja, ja. Maar ik heb die, die, ze heeft toen als afscheid ook die uh, bezoeken gedaan aan de provincies. En uh, daar heb ik de meeste ook van gedaan. Ja. Ja, ja. En dan kom je inderdaad wel in gesprek af en toe met... Uh, ja. Maar hoe, kon je, hoe, hoe kom je nou als journalist zeg maar, uh, in, in dat clubje van de, de koolijke journalisten? Zal nou ja, maar zeggen. Uh, ik had natuurlijk heel lang uh, uh, sportjournalistiek gedaan bij het Algemeen Dagblad. en uh, Daarna ben ik naar de nieuwsredactie gegaan. En op een gegeven moment vroeg de hoofdredactie mij of ik... Uh, het Koninkrijk wilde gaan volgen, want okay. degene die het deed, die stopte ermee. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus en je denkt, nou dan pak ik er nog even bij. Uh, nou ja, pak ik er nog even bij. Uh, uh, uh, ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> nee, ik vond het wel een interessante. Uh, uh, uh, uh, doen om dat mee te maken natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, we gaan even naar muziek. Uh, en dan uh, wat heb je voor ons in petto? Ik heb een, de, nou, je hebt een Wheels on Fire. Dat hoorden we hier natuurlijk de hele tijd voorbij scheuren. Ja. Dat lijkt me wel een mooi nummer. Dat is van Brian Orker en Julie Driscoll. Maar iedereen kent dat uit de pop. Maar Brian Orker is ook een jazzman. Er is onlangs 2022 een hele box van hem uitgekomen met heel zijn werk. En daar staat onder andere dit nummer Wheels on Fire ook op. Heel bekend. Iedereen kent dat. Nou, ik ben benieuwd. Julie Driscoll, nou iedereen kent het natuurlijk uit de popmuziek, maar Brian Orker wordt tot de jazz gerekend tegenwoordig. Oké, okay. ook. ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, we gaan uh, verder met Hans Botman. Hij vindt uh, het het koninklijk huis of? je dat eigenlijk Hans, ja, koning van van. vallen, Maar ja, je bent was in dienst van de. Algemene dagblad. Algemeen dagblad. Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Al die jaren eigenlijk bij uh, bij de algemeen dagblad begonnen? En... Nou, ik ben begonnen met het Hanumsdagblad. Ja, je vertelde je. Ja, ja okay. inderdaad. En uh, na anderhalf, twee jaar kon ik, uh, ja, eigenlijk door uh, collega's werd ik gevraagd voor het Algemeen Dagblad. Oké. Okay. En um, ja, dan, dan hoef je niet lang na te denken. Dan denk je van nou, ze vonden het erg jammer hoe bij het Dagblad, maar ik zei ja, dit is een kans die ik niet zo snel krijg. Dus dat heb ik toen gedaan. Ja. In 19, uh, wat was het? Uh, 78. Je was een beetje een zondagskind hè. Je bent er overal voor gevraagd. Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb het mooi gesolliciteerd ook inderdaad. <laughs> en, uh, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, ja, tegenwoordig moet je gewoon uh, een school voor journalistiek hebben. Of uh, je moet. Uh, mee owe natuurlijk. Dat was het eigenlijk wel. Zo. <laughs> maar ja, ik, ik kon er redelijk dus ja, uh, ik heb er nooit moeite mee gehad. Zondag dus, uh, als journalist. Maar ja, als... Journalist, schrijver. Je lot. Verhaal bebouwen, opbouwen. Hè? Nee, dat is waar, maar goed. Dat, uh, heb, dat hadden ze je beter, Dagblad geleerd? Nou, dat had ik mezelf wel een beetje aangeleerd. Okay. hoor Ja, nee, dat, dat heb ik ook wel gedaan. Dus uh, ja, wat ik schreef, uh, daar was ik zelf altijd wel reden re over. Dus uh, dat klinkt wel erg. Maar hoogdravend, uh, maar het is. Uh, ja, uh, schrijven voor het algemeen toch wel. Ik heb altijd. Dan, je moet zo schrijven. Zoals ik het zelf ook graag zou willen lezen, weet je wel. Ja, ja. En uh, begrijpelijk zijn en ook een beetje voor een leek nog, uh, ja, die deed ook sporten als golf en, en, en uh, zwemmen en ja, dat, dan moet je niet te diep in, in, in uh, technische dingen gaan natuurlijk, want dan begrijpt er niemand er meer wat van. Nee, precies. Dus ik uh, probeer altijd wel begrijpelijk uh, uh, te schrijven, zeg maar. Ja. Over golf gesproken, uh, onze ben Zonneveld, ja. ook een bekende Zandvoort, ja. die, uh, die staat bij Kalem open. We gaan proberen hem na twaalf. 12... Ja, we gaan hem na 12 proberen. Altijd erg druk met. Uh, het rondleiden van Vips. Maar hij, hij zou laten weten wanneer hij even tijd zou hebben. Ja. Want dat was een groot probleem. Hè, op het uh, op dat... KLM Open, wat op de International gehouden wordt. Ja. Want de Extension of Billion die heeft dan weer een actie gevoerd. Uh, waardoor de, uh, de wedstrijd uh, twee, ik dacht anderhalf, twee uur uh, later pas kon beginnen. Zo, dat is nogal wat. Um, Oké, okay, dat even terzijde. Uh, dat is altijd wel even leuk uh, om mee te nemen. Dat Algemeen Dagblad. Uh, had ze uh, beschrijvend is. W wanneer begon je daar? Uh... Nou ja, ik, uh, wat ik net zei, anderhalf jaar bij, uh, bij het Hanenstaplat En toen ben ik in 78 begonnen bij, uh, bij het Algemeen Dagblad. Ik had een, uh, een, wel een gesprekje. Ik, ik, ik zat dan met de chef sport uh, en dat gebeurde gewoon in een bruin café. Even, oh lekker. Uh, ja, ik had twee, drie verhalen meegenomen en hij bekeek zo een beetje hij zei, prima joh, dan uh, kun je beginnen. Ja, zo ging dat in die tijd, weet je. Ik bedoel, uh, <laughs> Genelig, ja, ja uh, prima natuurlijk. Dus, uh, ja, en en, en ik werd meteen eigenlijk in diepe gegooid binnen twee weken. Zat ik bij een EK basketbal in Italië bijvoorbeeld. En, uh, en, tja, toen de, en de eerste keer dat ik in Italië was, toen, uh, toen versliep ik me, bij, toen ik terugging. Oh. En toen kreeg ik van die shoeshets te horen van, dit is eigenlijk niet echt de bedoeling hier. <laughs> ja, sorry, maar uh, <laughs> ze zouden me wakker maken, maar dat lukte niet. <laughs> ja, geweldig. Ja, ja, ja. Maar uh, basketbal. Uh, nou, basketbal en deed ik toen. En, uh, maar voet... dan moet je wel even inlezen natuurlijk. Wat die ja, nou ja, dat, dat is... Uh, Tegenwoordig google je, maar dat kon je natuurlijk toen nee, niet nee, Maar je had wel een goed archief En uh, daar kon, okay. je, kon je uit putten natuurlijk ja. En uh, ja, en als je het een beetje volgt en je, en je belt op mensen rond dan, dan, dan ben je zo op de hoogte hoor okay. Zeker in een kleine sport als, als uh, Basketbal ja, ja, ja. Maar ik deed ook voetbal uh, toen En uh, nou ja, later ben ik uh, volleybal En uh, zwemmen gaan doen En, uh, en uh, eigenlijk autosport Daar komen we straks ook wel op denk ik. Ja, ik Ik neem aan van wel ja. Maar ja. we gaan eerst nu even naar muziek uh, Want ook even weer uh, prachtige muziek meegenomen en ja, ja ik wil stellen en uh, ik heb nu iets nieuwers dat is uh, een bandje dat heet Brut uh, dat zijn jazz giganten als je die jongens ziet spelen Brut dan uh, ja die neem je meteen in hun muziek het volgende is van een cd super jazz en het nummertje Baha Het was uh, bruut met baha en dat was toch het geluid van een motor. Hè. En als we hier zitten zo aan de tafel, je ziet die wagens achter elkaar voorbij scheuren. Prachtig. Ik geef het woord aan Benno, die gaat verder. Dankjewel. Uh, nou Hans, ja, we zijn, het is uh, 11 uur 28. Uh, Kijk eens aan, we zijn ik, op de helft. We zijn op de helft, ja, zo gaat, dat gaat altijd heel snel. Um, daarom uh, gauw over naar uh, ja, je, jouw periode van... Dat je de autosporten mocht verslaan voor het Algemeen Dagblad. Uh, uh, daar ben je ook voor gevraagd, neem ik aan, want je hebt nergens uh, voor gesolliciteerd. Dus... Nee, nee, nee, nee. <laughs> nou, als, als je helemaal op die sportredactie zit, dan, uh, ja, dan is het een komen en gaan van mensen die sporten doen en die stoppen ermee. En dan, uh... Maar ik deed het eigenlijk al voor, al voor het Hanersdagblad. Die waren aangesloten bij de GPD. En de gemeenschappelijke persdienst. En daar zaten meer regionale kranten bij. Maar die waren ook geïnteresseerd bijvoorbeeld in de Pinkster races. En de, en de Paas races hier op Zandvoort. Dus dat vonden ze wel, wel leuk om daar iets over te, te, te hebben. Ja, dat waren nog grote evenementen. Dat waren -evenementen. toen nog uh, grote evenementen, ja. ja, ja en daar ja. ging dus ook heen inderdaad. En, uh, dus zo ben ik eigenlijk in die oude sport gerold. Ja, als die hier in Zandvoort uh, woont, dan kun uh, je ja, het is kunt, kunt nee. bijna niet meer. Uh, nee. mee. ja. Want uh, het is misschien wel leuk om te vertellen. Mijn ouders die verkochten kaartjes voor de Formule 1 in die sigarenzaak. En uh, die, waren, die kwamen goed erin de 35 gulden voor een tribunekaart of zo. zo. Maar omdat uh, zij die kaartjes verkochten, kregen we ook vrijkaarten. Hmm. En mijn, mijn broers die vonden het niet zo interessant. Dus, maar ik, ik, ik vond het wel interessant. Dus ik ging altijd, eigenlijk vanaf het begin al, ik denk 6, 67, toen was ik 12, 13 jaar, ging ik al naar het circuit toe. En toen heb ik ze ook in de jaren 60 nog, eens, eind jaren 60, zien rijden hier. Ja, ja, ja, ja. Ik heb ook wel flesjes gezocht, hè, zoals alle zandvoers uh, deden, ja. voor het statiegeld. Uh, maar uh, ik, ik bleef het leuk vinden. Ja, en toen met die uh, krantentijd, uh, ja, dan, dan, dan, dan zit je in de midden in en de pits en dit en dat. Dus uh, tot 85 is hier de Grand Prix geweest. Ik heb ze allemaal, uh, allemaal uh, gezien en gevolgd. Ja, ja. even uh, nog, dan, dan maak je uit deel uit van de autosportverslaggevers. Ja, dat was klopt. altijd een fout club ja. en allemaal netjes bij meneer Buwalda uh, ja. op uh, auditie doen zou ja. ik bijna zeggen, maar, ja. uh, maar dat, hoe was jouw relatie met Buwalda? Uh, nou goed, uh, kijk uh, als je bij het AD zit, dat is natuurlijk een, een, een is nog steeds een hele gro grote krant, maar toen was het ook een echte grote krant, hè. achter de Telegraaf, uh, dat scheelde dan 200.000 abonnees of zo, maar uh, ja, als je 400.000, 500.000 abonnees hebt, dan ben je natuurlijk een grote krant en dan word je overal voor gevraagd en uh, uh, dus dat maakte het wel makkelijk, natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, later ben ik uh, de Formule 1 helemaal goed gaan volgen. En uh, ja, dan kom je meer bij de FIA die, die het uh, regelt. Dan krijg je vaste passen. En uh, ja. Ja, dan maakt uh, het niet zoveel meer uit wat 3 uh, daar daarvan vindt. Maar even nog: dat, dat, uh, was er een spanningsveld eigenlijk tussen het Algemeen Dagblad en de, en de Telegraaf? Nou uh, ja, ik heb heel lang. Wat, met, wat, wie, hoe heette de beste man ook weer? Uh, Koop ko Dijkman. Oh, ja, ko Sein, alloy, ik heb natuurlijk heel lang met Co samengewerkt, okay. nou, we gingen vaak samen op reis en euh, kwamen elkaar tegen natuurlijk. Ja, euh, ik moet zeggen dat de relatie goed was, ik bedoel, euh, kijk de om grote de primeurs te scoren in, in, in de top van de autosport, dat is natuurlijk niet makkelijk nee. en uh, ja, je maakte wel eens verhalen waar, waar anderen dan misschien wat, wat uh, van dag van God had ik dat ook maar gedaan, maar, ja. uh, maar ik, ik moet zeggen dat de, de samenwerking altijd uh, goed ging. En, en, en zeker s'avonds bij het eten een goed restaurant. Ja, ja, ja. ja. Dat snap ik. Ja, ja, dan, <laughs> ja, ja, ja. Maar het, het was, uh, Dirk Bewalder was altijd, uh, leek mij, tenminste zoals ik dat zag, uh, heel close met co Dijkman. Ja, zeker, absoluut. Dat het, ben ik helemaal Ook eens. samen hij boek, was, boeken geschreven. Ja, klopt uh, inderdaad. Nou ja, goed, ik schreef ook wat voor Agnes Verheij, die, uh, die boeken en zo. Maar hij, hij zat meer op de, op, de, op de lijn van Ko. Ja. Daar ben ik niet eens. Maar daar, daar, daar had jij geen last van? Dat had ik niet zo last van, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat maakt me niet uit. Ja. Kijk, ik ging ook om met Pim Stoel van de Aagse oh, ja. en ja. Rob Wiedenhoff uh, ja. van de Autovisie. de uh, uh, Kuilen van, van en van. En, ja, er waren, zo waren er een aantal mensen waar je toch uh, uh, mee samenwerkte. Uh, uh, nou ja, Frits van Eldink, uh, die fotograaf ja. wel ja. mee uh, gedaan. En, uh, Peter, uh, hoe heet hij, die fotograaf van de Formule 1. Uh, Peter van Egmond. Uh, ja, de, de, zo leren een hoop uh, collega's kennen ze. Ja. En dat was altijd uh, prima hoor. Ja, ja. En, en dus die... Ja, logisch. Die begint met de Nederlandse autosport en dan stroom je eigenlijk dan ook vanzelf door naar die nou, internationale. Goed, uh, ja, want uh, uh, ik had natuurlijk de mazzel dat in 1994 begon uh, Jorst Verstappen. En uh, ja. omdat hij natuurlijk tot 1985 zeg maar, de Grand Prix hier had, uh, deden we niet zo heel veel Formule 1 toen. Maar uh, ja, dan, dan uh, was, was het wel, wel zo dat je er bijvoorbeeld twee weken uh, voordat hier de Grand Prix was... Dan ging je bijvoorbeeld wel naar Portugal om daar, uh, uh, dat was twee weken daarvoor, om voorverhalen te maken, et cetera. dat was uh, niet zo'n probleem. En uh, later, uh, toen Jos Verstappen eenmaal ging rijden, ja, toen, uh, toen uh, gingen we eigenlijk uh, bijna, uh, echt naar bijna alle Grand Prix. Hm. Ik heb hem zien debuteren in uh, Brazilië. En uh, dat hij over de kop vloog. kunnen we nog herinneren met uh, Eddie Irvine? Dat hij, oh. ja, maar ja, hij stond vaak in de Grimbak. Uh. Nou, dit was niet echt in de Grimbak staan. Nee. <laughs> dit was meer over de kop vliegen over de Grimbak heen, volgens mij. Dat was een eerste race voor Benetton toen in 1994. Maar in ieder geval, daar was ik bij. En later uh, uh, uh, kwamen de grote sponsors natuurlijk ook. Uh, van, van, van Rotmans en, uh, en Marlboro. Ja, en die uh, deden ook uitnodigingen voor journalisten. Hè? Die namen ze mee naar, oh ja. nou ja, zo ben ik de hele wereld over gegaan, ja, ja. naar, naar Brazilië, uh, Japan, uh. soms betaalden we het ook zelf voor de krant, en oh. dat vonden ze niet zo'n probleem, uh, ik ben bijvoorbeeld naar Japan geweest, toen uh, George Verstappen een overstap zou maken van Tiddel, misschien naar het team van Eddie Jordan. Uh, dat zou wel eens in Japan geregeld kunnen worden. Ik zei, nou, dan gaan we daar toch heen. Dus, uh, <laughs> geweldig. dus ik, sta, even, even, even. ik stapte van de, de kamer van de hoofdredactie uh, naar, gewoon naar het secretariaat. Ik zei: Nou, je regelt maar een, een, een ticket en hotel in Japan. Nou, zo ging dat. Ja, maar, maar toen door, deden die kranten natuurlijk nog heel goed. Je ja, ja. verdiende bakken met geld door ja, ja. grote advertenties. Maar dat is tegenwoordig nog een stuk minder. Ja, het is allemaal een stuk minder geworden. Ja. We gaan even naar muziek ook. Wat, wat heb je voor ja. onze pet, al? Ja, dat, als het over jazz gaat, is geld verdienen ook minder, hè? Die, die nou, er zijn muziekant... grote, grote jongens die een hoop verdiend hebben, Er zijn wel grote jongens die een hoop verdiend hebben, maar die maakt het geld ook snel op, hè? Ja, dat is dus waar. Het vloeide het rijkelijk het geld <laughs> en andere dingen. Dus in het de jazz, er werd je, ook niet, je moest al wel andere dingen doen, ook. Een zangeres die ook niet zo gek veel verdiend heeft, maar wel heel bekend is, is Claire Martin. Engelse Engelse jazzzangeres. Heeft een mooie cd uitgebracht onlangs, I Watch You Sleep. En er staat een nummertje Roundabout op. Nou, hier rijden ze ook rond. Dus Claire Martin. partners as you were. But the more they change The more they are the same When the dancing is done It plays the same. Once more I remember the names of childhood games We played in the setting sun Hide and go seek And blind man's bluff And run, sheep run The older I grow The better I know That lovers are kids at play And I am forever the last one in Where my lovers have run away Dancing is done, you are back where you started, when the music begins, it plays the same. Ja, dat waren de zachte klanken van Claire Martin en Scott Dunn op de piano. I watch you sleep, roundabout heet het nummer schakelen weer terug naar de, uh, Benno met zijn uh, slachtoffer uh, Hans Botman <laughs> slachtoffer ja mijn slachtoffer volgens nou, mij een van mijn slachtoffers dit, uh, deze, dit weekend want, ja want jij uh, krijgt alleen maar... De... ja de, de grote goed, namen hoor. zitten bij ja, mij ja. aan tafel dat <laughs> nee, is grappig Hans uh, die uh, ja dat is wel leuk je jou, uh, jouw neef René zit uh, er gezellig bij en die uh, vertelt over uh, je uh, zeg maar je reizen, want je hebt eigenlijk wel ongelooflijk veel afgereisd. Ja, ik heb heel, heel veel gereisd. En dan ja, beperken komst. we ons even maar tot de, tot de autosport. Ja, want ja. Uh, dat is al meer dan genoeg. Uh, want uh, de Formule 1, nou ja, je, je zei het zelf al, je bofte dat Jos Verstappen natuurlijk uh, ja, de furoren maakte. En, uh, ja, yeah. klopt. Maar ja. je hebt ook andere takken van de autosport uh, gedaan. Uh. Absoluut. Absoluut. Uh, je had natuurlijk uh, om maar eens wat te noemen, de Indy 500. Hè. En, uh, dat moet ook een geweldig spektakel. Ja, ik spek uh, ben er drie keer geweest. So. En uh, ik heb daar Arie Luijendijk uh, uh, zien winnen ik heb hem uit zien vallen en ik heb hem derde zien worden. En, uh, ja dat, dat weet ik nog goed, maar uh, ja, dat was een geweldig evenement om mee te maken. Maar dat was allemaal weer op uitnodiging van Malboro. Die, werd, uh, die ja, ja. steunde toen Arie Luijendijk. Maar kom je dan binnen dat hele grote uh, mediacircus van die Amerikanen, kom je ja. dan ook bij je landgenoot eigenlijk? Nou ja, omdat natuurlijk een Nederlander meereed, uh, had je als Nederlandse journalist, kon je ook overal bij. Maar ik moet zeggen dat die Amerikanen veel makkelijker zijn dan, uh, dan oh, ja. U, ja zeker veel makkelijker dan de Formule 1. En uh, dat is allemaal veel, veel, gaat allemaal veel gemoedelijker. Je kan overal meer bijkomen, et cetera. Dus uh, dat was helemaal geen probleem. Mm. En, en, en die mensen zijn ook veel beter aanspreekbaar. Ook. Uh, kijk, de, in, in de Formule 1... Uh, uh, ...in het begin viel dat nog wel mee. Hè? Maar later uh, werd, uh, werden die coureurs natuurlijk uh, omringd... ...door allerlei uh, media-experts ja. en weet ik het allemaal. Uh, gelukkig heb ik nog een staartje meegemaakt... ...dat het niet zo was, want... Uh, uh, om een kleine zijweg in te slaan. Ik, had, ik heb bijvoorbeeld Nelson Piquet in Hongarije geïnterviewd. En uh, die, dat was toen niet zo dat er allemaal mensen van het Lotus-team toen bij waren. Maar um, uh, dat was een van de eerste races die daar toen gehouden werd in de jaren 80. En toen reed Nelson Piquet, uh, die was inmiddels al tweevoudig wereldkampioen, reed voor Lotus. En dat ging voor geen meter. Mm. Dus hij, uh, wij hadden gevraagd, uh, een collega van NRC Andersblad en ik hadden gevraagd om uh, een gesprek. Hij zei, nou, een kwartiertje, twintig minuten moet kunnen. Maar we zaten een half uur, we zaten drie kwartier, we zaten een uur. En wij zeiden al tegen elkaar, we gaan weg. En die neus op ik. Ken, die uh, was helemaal aan het. Uh, zeg maar, uh, die zat op zijn pratenbord. Ja, die liep helemaal leeg. En, uh, <laughs> en uh, hij zei: Hij nog even. Stellen. Hij wordt natuurlijk getrouwd met een Nederlandse. Dus hij vond het wel grappig oh, ja, ja, om ja, ja. met Nederlandse journalisten te praten. Ja. Dus. Uh, maar, het is een, uh, maar het ging een, gewoon in het Engels natuurlijk. Uiteraard, maar uh, ruim een uur gezeten. En het was een geweldig gesprek moet ik zeggen. Ja, en, uh, ja, ja, ja, ja. Maar dat, dat kan tegenwoordig allemaal niet meer. Hè? Je mag blij zijn dat je drie vragen mag stellen aan een uh, coureur. Ja, ja. En dan is het gewoon afgelopen. Dus het, het, zo leuk is het allemaal niet meer natuurlijk, nee, denk nee. ik. Dus je was blij dat je. Uh, of ben je blij dat je dit nu niet meer hoeft mee nou, te doen? Nou ja, ik ben nu... Uh, Zo'n leeftijd heb ik bereikt uh, dat, uh, dat, dat dat reizen. Dat, uh, nee, dat snap ik. Daar dat moet je niet meer aan denken, nee, nee, natuurlijk. Hè? Nee, Want dat nee. is zwaar, denk ik. Hè? Want, uh, de... ja, ja, ik heb, ja, ik heb jaren meegemaakt dat ik uh, gewoon uh, zes maanden van, van huis was per jaar. Zo. En, uh, uh, ja, dat gaat je niet te calculeren zitten. Ja, ik, ik wat? Uh, wat? De uit, nou uh, ja, wat liggen ze uit? Wat is het dan? Je hebt natuurlijk uh, met, met jetlags en dingen en weet ik het allemaal. En, uh, je, ik heb bijvoorbeeld ook uh, gezeild uh, op oceanen en Allemaal uh, voor verslagen voor de krant. Maar uh, ja, dat, uh, als je, als je uh, begin 30 bent, dan gaat het allemaal nog goed ja. natuurlijk. Maar daar moet ik nu helemaal niet meer aan denken. Nee, dus nee, nee. Maar uh, nog even van, hoe ging dat in die tijd? Uh, er was geen internet. Dus je, je had een, uh, ben je een typemachine bij je? Ja, uh, nou, uh, in het begin uh, deed ik het nog op typemachine. Ik, en, moet bijna, ik uh, heb uh, er zoiets van, ik moet bijna gaan uitleggen wat een typemachine is. Ja, dat <laughs> denk ik ook. Nou, <laughs> maar in ieder geval, het toch, uh, toch toch stak je worden. een stuk papier in en dan kwam er een tekst. <tieft> ja, ja, ja. <tieft> Als het goed was. Nee, maar toen uh, moesten we al die verhalen nog doorbellen, zeg maar. Dus oh, je belden okay. naar de krant. En dat zat de afdeling Steno. En uh, ja, daar moest je een bandje inspreken. En zij typen het uit. En zo kwam het op de redactie. Oh, Oké. Okay. Nou, in 1984 uh, was de eerste keer dat ik met een computer werkte. Dat was een uh, tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles. Uh, waar ik toen ook was. En uh, met een hele kleine uh, computer. De Olivetti. Dat was een olivetti, zo'n klein dingetje. En daar had je een, een box bij waar je een telefoonhoorn in kon duwen... En als je dan uh, contact maakte met de krant, moest je nummer bellen en uh, nou, een paar handelingen verrichten. En als je dan ja, ja, ja. hoorde, dan, dan, wist je, dan wist je dat het verhaal overging. Weet je ja, dus, ja. Uh, ja, en, en, en ook nog wel even van de, van de fax gebruik gemaakt natuurlijk. Uh, maar uh, ik was blij dat die computers zijn intrede deden. Dus in 1984 begon dat en dat is alleen maar beter geworden ja, dan beter ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, en ja. tegenwoordig uh, ja, zit je ergens, je uh, typt een tekst en uh, ja. twee seconden later is het bij de krant. Ja. En dan uh, er zit er iemand die het nog even naleest. Uh. Ja, tuurlijk. Daar is er ja. al een eindredactie bij. Ja, ja. Dat is wel goed natuurlijk. Uh, ja. Dat moet ook uh, altijd. Dus. Kan, kan jij nog een aanduiding geven van... Uh, nou, dit, dit uh, van al die reizen... Uh, was eigenlijk uh, wel een, een beetje een hoogtepunt? Mm, ja, ik heb natuurlijk heel veel hoogtepunten meegemaakt, denk ik. Uh, uh, na mijn... Uh, uh, hoe heet het, oudersportcarrière toen uh, heb ik dus ook andere verhalen gemaakt en uh, ja, die een die het meeste eigenlijk indruk op mij gemaakt heeft, was een reis naar Canada voor uh, de zeehondenslachting. Oh, vreselijk dat was, van, ja, dat was van een uh, dierenrechtenorganisatie. Die had twee uh, Tweede Kamerleden uitgenodigd. En een journalist. Dat was ik dus. En toen zijn we naar Canada gegaan. Het noorden van Canada. En toen met een helikopter uh, nog een uur gevlogen naar de plaatsen waar, uh, waar, waar, die, waar die beesten werden afgeslacht. Ja. En we kwamen daarboven en we zagen allemaal bloedsporen en ja. dingen. en uh, ja, Je zag ze gewoon neergeknuppeld worden, die beesten. Ja. En, uh, maar ja, dan ging je praten met die mensen die dat deden. En ja, dan hoorde, dan hoorde je van ja, het hoort bij onze cultuur en uh, hoe moeten we anders geld verdienen, weet je wel. Ja, dat zit altijd twee kanten aan natuurlijk. Ja, ik ja, bedoel, ja. Uh, ja, dat was wel een imponerende reis uh, ja. Uh, bijvoorbeeld, ja. Nou, even bijkomen van uh, dit uh, bloederige eind. Ja. <laughs> uh, heb je ook nog een bloederig uh, muziekje? <laughs> ja. nou, uh, ik had gewoon... Uh, Bloody Sunday. <laughs> Bloody, <ja. laughs> ik, nee, ik heb niks met bloed op het moment. Maar ik heb wel muziek van Herb Albert klaarstaan. En, uh, dat is een ...Mexico Road Race. Dus dat is in ieder geval race-muziek. Ja, ja, lekker. Hij heeft zo'n mooi uitgezocht. Uh... Mexico Road Race van Herb Albert. Dat zijn toch wel klanken die bij deze dag passen. Als ik zo naar de parkeerplaats kijk, loopt het aardig vol. Ik begreep gisteren meer dan 30.000 mensen waren hij... Ja, stond het Amersdagblad, ja. En ja, de ja. De ik ik denk ook op die daarin. Dat is meestal wordt de bezoekersaantal aan het eind van de racedag verteld. Maar ja. ik denk, dat is, dat is snel. En wel heel veel mensen, 30.000. 30.000 ja. 30 vind ik ook veel, ja. ja, ja. ja. Dat, is, dat is eigenlijk voor een totaal race Nee. Maar misschien dacht die journalist, het zullen er wel 30.000 worden. Ja, nee. <laughs> misschien heeft hij het wel geteld. Ja, nee, ja. Ja. Oké, okay, nou, we zijn alweer in gesprek geraakt. Ik zou zeggen, heren, gaat u verder. Ja, dankjewel. En uh, het laatste gesprek alweer, Hans. Uh, ja, want, prima. Um, um, ja, de, die, die bezoekersaantallen, we hebben het erover. Maar dat was altijd, dat weet ik nog uit het perscentrum met uh, Dirk Bewalda. Daar, daar keken wij altijd op een, een of andere manier naar uit. Dat vond ik uh, achteraf denk ik een beetje raar. Ja. Maar, maar, maar hoe belangrijk ja. was, was dat eigenlijk? Die, nou uh, ja, kijk, uh, je had natuurlijk de Masters of Formula 3. En daar kwamen natuurlijk al heel veel mensen op af. Uh, 100.000? Uh, ja. ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat, dat was, en je hebt American Race Day, even de eerste. Daar waren geloof ik ook uh, duizend mensen bij. Ja, ja. En niemand had het verwacht, want ik, heb, uh, ik moest naar Rotterdam naar de krant, en ik heb gewoon vier uur stilgestaan. Oh. Ja echt, ik stond hier uh, helemaal vast. er was een ja. verkeerd toen. Ja. Maar uh, bij die normale races toen, uh, Race, pinksraces, waren er uh, misschien ook tien, 15.000 ja. duizend ja. mensen, ja, zoiets. Uh, ja, doel, uh, ja. Ja. ja, dat was wel grappig. Maar goed, de uh, mobro Masters, 100.000 mensen, en dat kwam omdat het gratis was. He. Tuurlijk, dat ook. En, dat, ja, het en, was een spektakel altijd. Precies, ja. Ja, je dat ja, het goed aangekleed. Ja, zeker. Die rol van die sigarettenfabrikanten, van die, uh, uh, die, die was groot, hè? Ja, die, de was de de heel sport. Groot, die was heel groot. En uh, ja, er, er gingen uh, honderdduizenden, miljoenen. Uh, ja? Uh, nou ja, goed. Ze hadden natuurlijk budgetten voor media. Uh, ja, die waren ook heel, heel, heel, heel groot. Ze konden alles doen, eigenlijk. En uh, nou ja, Piet van Kleef van, van, van Rotmans en... Uh, uh, nog een aantal mensen ja, die hadden die, die budgetten de, de, waar je u tegen zei. En ja, ja. Uh, als die zeiden van, uh, nou we gaan naar Australië, naar de Formule 1. Dan ging je gewoon uh, vier dagen eerder of zo weet je wel. En ik heb het ook meegemaakt in Brazilië, gingen we ook daarheen. En hij belde Piet van Kleef. Ga je mee? Ik zei: ja, Nou ja, even overleggen. Maar het <laughs> is wel leuk om een keer mee te gaan. Of weer mee te gaan. En uh, hij zei: Dan gaan we wel uh, twee, drie dagen van tevoren. Hoor. Dan gaan we vorige gaan we van naar Sao Paulo gaan. Dan gaan we eerst nog even drie dagen naar Rio de Janeiro. Ik zei: Nou, dat is prima. Dan uh, gaan we dat ook doen. Even vakantie houden. Zo ging dat. Ja, ja, ja, ja. Het is niet meer voor te stellen. Dat is nu niet meer natuurlijk. Veel efficiënter natuurlijk. Ja, natuurlijk Veel efficiënter. Ja, ja, ja. En, en, en trouwens. Die sigarettenmerken zitten er niet meer bij, natuurlijk. Nee, dat is waar. Nee. Ik weet nog wel in het perscentrum bij, bij uh, Dirk, die, die uh, in mijn beginperiode, die had gewoon uh, bekertjes, glazen bekertjes ja. met sigaretten. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Zoals die ook op verjarigen stonden. Ja, zet, ja, ja, ja. Een, een pakje sigaretten ja, klopt, werd bij de uitgedeeld. En, ja. Maar goed, die, die, die, die, die automerken, bijvoorbeeld Peugeot en, en, en noem maar op, die, die had ook uh, budget hoor. Want dat ging ook. Uh, want ik ben een aantal keer naar uh, parijs Dakar geweest. En daar werd je ook op uitnodiging uh, van Peugeot, bijvoorbeeld, ja, ja. die daarin meedeed. En ja, dan ging je gewoon uh, een week met een vliegtuig uh, Afrika door. Ja, ja. Ik, ik hoorde dat je in de, in de woestijn in een tentje had geslagen. Nou, ja, er, er werden kampen opgeslagen. door uh, En dat was allemaal heel professioneel, want uh, da, daar werd ook veel geld in gestopt. En, uh, vorige... uh, ja, ik heb het er ook, ook nog gedaan, maar goed, dit is apart, maar uh, uh, die kampen, dan, ja, dat dat waren gewoon teentjes, moet je in slapen. Nou ja, goed, uh, dat kan natuurlijk wel in de woestijn. Ja. En, uh, maar ja, dan zat je in zo'n kamp, het beste eten wat je voor kan stellen. En, uh, dus dat zag je aan de andere kant van het hek. Zag je uh, die uh, kleine jongetjes staan, weet je wel. En, oh, ja. Ja, ja, we zijn in uh, in Mali geweest, Timbuktu, uh, uh, Mauritanië, ook een heel apart land. In no noord de hoofdstad. En ja, dat was het dat ja, mooie mee te maken, natuurlijk. Ja. En afsluitend, uh, Le Mans. En je hebt je ook een aantal. Ja, allemaal ook een verkeerde gedaan. Ja. Ik denk een stuk of vijf, uh, zes keer. Het uh, moet toch gewoon een heel bijzonder weekend zijn. Ja, het was, was ook uh, heel bijzonder. Maar ja, dat werd ook allemaal weer geregeld. We zaten in chateaus. En, uh, Chateau? Ja, nou ja uh, <laughs> je, je werd met een auto uh, 20 kilometer weer erop. Uh, had je die kastelen allemaal. Die staan daar in die buurt allemaal. Yes. Uh, daar konden we slapen. Maar ik heb ook wel een keer in een auto geslapen hoor. nachtje. Nou, heel weinig geslapen. Maar goed. Uh, ja, allemaal nou ja, Volgens mij duurde het altijd een uur. 24, zo weet ik precies. <laughs> maar in ieder geval, daar waren we mooi mee te maken. Ja, en ik heb in 88 won Jan Lammers. Ja. En ik was er toen al een keer op 3, 4 geweest. En uh, ik zei nou, we laten we dit jaar maar een keer uh, overslaan. He, dat was ook een ander evenement. Ja, laat, laat die gewoon binnen zeggen. Ja, ja. ja dat is wel een keurig uh, verhaal in de krant, maar ik was er dus niet bij toen. Nee, ja. Dat beetje, was wel uh, jammer, ja. Een beetje jammer. Goed, Hals, nou, we hebben een uur gepraat. Uh, ja. Het, het is uh, ja. uh, te kort nou, ja, natuurlijk. Kun, ja, we kunnen een uur doen Maar doorgaan, ik nou, maar. heb, uh, dat ga ik zo buiten de uitzending, even een ideetje met je uh, uh, uh, delen, en dan uh, gaan we misschien in de toekomst nog verder praten. Over ja, dat kan, dat uh, kan altijd natuurlijk, ja. ja. je wel voor je zendtijd. Ik, um, ik vond het leuk om te luisteren. Ik heb genoten om, van uh, de muziek. Ja, uh, ook, ja, ja, ja, ja, ja. Absoluut. Dat, dat gaan we zeker doen met het laatste nummer wat ik op de rol heb gezet. Dat is uh, June Christie. Something Cool. Want ik begreep inmiddels ja, hier is het lekker cool in deze ruimte. Ja, zeker. Fitbox nummer 7. Maar buiten schijnt al aardig warm te worden. De Something Cool June Christie. Something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 Ik moet toch even onderbreken. Want ik zie dat de tijd sneller gaat dan ik gedacht had. Het loopt tegen twaalf. Ja, ik wil eigenlijk bedanken. Want het is een fantastische ruimte. Waar ZFM de hand op heeft weten te leggen. En een leuke uitzending te maken. Gedurende deze dagen. Benno bedankt. Hans bedankt voor jullie bijdrage aan ZFM Jazz. Waarschijnlijk de eerste keer in jullie leven. Dat je in een jazzprogramma bent opgetreden. Maar goed hartelijk dank. Fijn dat jullie geluisterd hebben. Ik wens jullie een hele mooie dag. En ik wens mijn collega's van ZFM. Heel veel mooie uren nog op deze.